Dag meneer Slotman, met Koning. Dag meneer Koning. Dag meneer Slotman. Ik zal tot mijn spijt niet bij de vergadering kunnen zijn vanmiddag. Ik ben plotseling verhinderd. Oh, dat spijt me. Mij ook. Wilt u mij verontschuldigen bij de voorzitter? Natuurlijk. Uh, kan ik nog een boodschap overbrengen? Uh, over de nee. stand van zaken bij uw broodonderzoek. Met het broodonderzoek gaat het goed, maar het is nog lang niet af. Dat duurt nog wel een paar jaar. Ik zal het overbrengen. Dank u. Dag meneer Slotman. Graaf 31. Wat is uw output?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 ...zijn de antwoorden op vragen van het ministerie waarover Balk de volgende week wil vergaderen. Ik ben dan met vakantie. Ad zal me vervangen. De vragen zijn bedoeld om het, het management te meten, zo noemen ze dat. En daarvoor willen ze een karakteristiek van het vak, een overzicht van onze activiteiten en onze productie... Een prognose van de ontwikkeling in de komende vijf jaar, een plan voor een adequate reactie, een vergelijking met het buitenland, een personeelsplan, een kostenanalyse en ga zo maar door. En dat alles vooruitlopend op een komende bezuiniging. Ik stel voor dat we daar vanmiddag over discussiëren, zodat jullie eerste antwoorden kunnen lezen. Nu geef ik alleen een toelichting. Um, wanneer je de vragen doorleest, dan zul je zien dat ze zich voor een belangrijk deel richten op de productie. De productie kunnen ze meten, niet de kwaliteit, maar het aantal bladzijden. Het instituut met het hoogste aantal bladzijden per medewerker is het beste. Als we in die hoek laten dringen, verliezen we het bij voorbaat, om twee redenen. De eerste is dat wij in tegenstelling tot bijvoorbeeld de universitaire instituten langlopend onderzoek doen met heel arbeidsintensieve bronnen. De tweede is dat we bovendien verantwoordelijk zijn voor de infrastructuur van het vak. Kaartsysteem, grieven, literatuurinformatie, tijdschrift, veldwerk, vragenlijsten en een derde meer incidentele reden is dat het vak zich op het ogenblik in een crisis bevindt waardoor veel tijd gestoken moet worden in de experimenten die niet dadelijk vruchten afwerpen. In mijn antwoorden heb ik dat voortdurend beklemtoond. Als wij buigen voor de drang van dit vragenboek om de productie te verhogen... en bezuinigen op het langlopend onderzoek en het onderhoud van de infrastructuur... dan worden we binnenkortste keren uitwisselbaar. En als we uitwisselbaar zijn, dan zijn we de eerste die worden opgeheven. Ik vind je personeelsplan wel erg piramidaal zo... met die documentalisten helemaal onderaan als waterdragers. En de man aan de top die er wijn van maakt. Je kunt er toch wel twee blokjes van maken, Eén voor de documentalisten en één voor de onderzoekers. En die dan allebei direct onder het afdelingshoofd staan. Nee, die tijd is voorbij. Je kunt geen feiten meer verzamelen alleen om het verzamelen zoals dat vroeger gebeurde. Dat was de 5 voor 12 idee. Daar geloven we niet meer in. Het verzamelen van gegevens moet altijd in dienst staan van een onderzoek. Het Onderzoek heeft absolute prioriteit. Ik vind het erg goed zoals je ons verdedigd hebt. Vind je? Ik dacht altijd dat je onderzoek niet belangrijk vond. Ik vind het belangrijk dat de afdeling behouden blijft. Maar dat kan alleen maar als we onderzoek doen. Ook. Nou, zoals je het hebt opgeschreven, vind ik het in ieder geval goed. <laughs> Mon de en bras d'un amant joyeux enfant de mon pour de bonjour. de doen. Um, ik kijk waar Freiburg woont. Wie is dat? Vreemburg heeft een artikel geschreven voor het Bulletin. Hij heeft ons uitgenodigd om een keer langs te komen als we in Parijs zijn. Maar dat doe je toch zeker niet? Je gaat toch niet in je vakantie ook al voor het bureau werken? Ik wil nu eens kijken waar hij woont. Waar woont hij? Hier vlakbij. Dus je wilt hem opzoeken. Ik wil hem helemaal niet opzoeken. En waarom keek je dan op de kaart? Omdat ik het leuk vond. Maar als je op de kaart kijkt, dan wil je hem toch zeker opzoeken. Ik vind hem helemaal niet opzoeken, ik wil alleen kijken bij die vorm. Nou, zoek hem dan maar op. Dan ga ik wel alleen wandelen. La peinture, c'est beau, mais c'est triste. Car ça manque un peu d'essentiel. Faut pas compter sur un artiste. Pour ça me du faillel. On a la poitrine des anges. On sait qu'on est bien roulé. Je wou hem toch opzoeken? Hm. Waarom doe je dat dan niet? Je laat je toch niet door mij weerhouden? Ik wou hem helemaal niet opzoeken. Ik vond het alleen leuk om te zien, maar die woont. Verder niks. En niet wandelen. Tuurlijk, ook wandelen. Je was zo wandelen dat je langs een huis komt? Oh, je wou alleen langs een huis lopen... Ja. Waarom ja, zeg je dat dan niet? Dat heb ik gezegd. Dat heb je niet gezegd. Ik heb gezegd dat ik wilde kijken waar hij woont. Maar je hebt niet gezegd dat je alleen maar langs zijn huis wilde lopen. Lui pour un noir particule, on change le sien un durier. On se pour un majuscule, sur son bicef à la On s'appelle Gisèle de Branton, ou Sophie de Vendamousson. Laten we dan maar langs zijn huis lopen Voor mij hoeven we niet langs zijn huis te lopen Jawel Je wou langs een huis lopen Dan lopen we langs zijn huis Dan moet je niet ook oh, nog de boel gaan verpesten hè? We lopen langs zijn huis Als je het maar niet ook nog gaat opzoeken Tuurlijk niet Maar dat ja. duurt caprice Paris, d'autres exercices dit is het huis. Dat is een bordje. Heerburg. Dat is hem. Ik wil hem wel opzoeken hoor. Als jij dat wilt. Nee, dat is niks. Je kunt iemand toch niet... ...zochtend om negen uur al opzoeken. Als je toch uit Nederland komt. Heb je toch uitgenodigd. Dat is hem. Daar loopt hij. Hij heeft een auto. Ja. Wist je dat? Nee. Dat is nou weer niet zo aardig. Nee, dat is niet zo aardig. Maar tegenwoordig heeft bijna iedereen een auto. Het is niet meer zoals vroeger. Oh. Oh. Even zitten. Hoe was je vakantie? Groef. Er is een brief van ZWO, een hernieuwd verzoek om nadere inlichtingen over de voortgang van de werkzaamheden aan de bibliografie van het Nederlands Geestelijk Lied. Hoe staat het daar nu mee? Ze houden wel vol. Dat is een werk. Volgens mij gebeurt daar sinds Mats weg is niets meer aan. Waarom niet? Omdat Escher maar halve dagen werkt en um, die gebruikt gebruikte weer voor andere zaken. Kan een ander dat dan niet voortzetten? Ze hebben daar nu toch twee wetenschappelijke ambtenaren? Dat kunnen ze niet. Dat is zo specialistisch. Daar moet je de mentaliteit voor hebben. En Matze. Matze. Kun je Matze niet vragen om het af te maken? Is daar dan geld voor ja, Dat moet dan maar. Ik vind niet dat we dit kunnen laten liggen. Nou, je kunt hem vragen. Maak maar een afspraak. Wil jij erbij zijn? Ik wil daar wel bij zijn. En Elshard? Moet hij er ook bij zijn? Mij betreft niet, maar... Dus wel eens een directe set. Laat chef. die er maar buiten. Twee is genoeg. Goed. Ik zal een afspraak maken. Iets anders. Het hoofdbureau wil van die vier commissies af. Het staat op het standpunt dat één commissie voor het hele instituut genoeg is. Wie uit jouw commissie zou er daarin moeten zitten? Hoe groot wordt die commissie? Vijf tot zeven man. één voor het bronnenboek en twee voor elke afdeling. Dat kan niet. Waarom niet? Omdat dat te weinig is. In de commissie zijn allerlei disciplines vertegenwoordigd die voor ons van belang zijn. Het is een klankbord. We kunnen dat niet missen. En als jij er nou drie krijgt? Dat is ook te weinig. Meer dan drie kan niet. En we hebben geen middel om dit voorstel af te wijzen. Het is een onderdeel van de stroomleiding van de organisatie. Kater en Buitenrus Hetema zijn 70, dus die kunnen er sowieso niet in. Vester, Juring en Dreesman, waar zitten die voor? Uh, uh, Vester, Juring voor het museum en Dreesman voor het zeemuseum. museum nou, Dan kunnen we die ook schrappen. Ik kan me trouwens niet herinneren dat ik ze vaak gezien heb. Voor ons zijn die contacten belangrijk. Jij zit toch in hun commissies? Uh, ja, dat is genoeg. Alblas en Boks zijn allebei antropologen. Wat mij betreft zou uh, je allebei kunnen schappen. Maar één kan in ieder geval wie? Uh, uh, uh, Alblas dan maar. Juist, Veldhoven. Daar zie ik echt de zin niet van in. Die zitten alleen voor de eigen archief. Daar hebben we maar, niets aan. Maar, maar, maar, maar is er is niemand in de commissie die op dat gebied deskundig is? Nou, dan leg je de commissie maar zo uit dat ze het begrijpen. De bedoeling van het Hoofdbureau is een wetenschapscommissie, geen belangenvereniging. Bovendien zal Veldhoven zo langzamerhand ook wel 70 zijn. In ieder geval scheelt dat niet veel. Ze is 72. Hoe dan ook, dus geen probleem. Op. Apple. Um, Appel is de enige in de commissie die het vak vertegenwoordigt. Apple moet dus blijven. Mm -hmm. Blijven nog over Van de Land, en Goslinga. Een van de drie is gegaan. Um, Goslinga zit ook in de commissie veldnamen. Als ik hem vraag, dan heb jij de drie. Akkoord? Um, uh, ik zal het voorleggen aan Katje Kater. Doe dat dan gauw. Het hoofdbureau wil op korte termijn de beslissing nemen. Uh, wanneer zou dat dan in werking treden? Begin volgend jaar.